Er gebeuren steeds allemaal van die zie-je-wel-dingen op het ogenblik. Daar word je helemaal gestoord van. Die wietpas die werkt niet. Nee, natuurlijk niet. Je krijgt natuurlijk meteen allerlei illegale verkopers eromheen. Dat had ik je al lang kunnen vertellen. En ik lees in de krant dat klokkenluiders altijd ontslagen worden. Ja, daar kijk ik ook helemaal niet van op natuurlijk. Want iemand stelt iets aan de kaak. Dat is fijn. Hartstikke goed zelfs. Maar de omgeving moet daar niks van hebben natuurlijk. Wat een ontdekking. De lastige man wordt ontslagen. Wat raar. En die mensen die nou ineens allemaal tegen het Koendouz-akkoord zijn. Ja, toen die Wilders weggingen, raakten de mensen in paniek. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Toen komt het akkoord. Heel gelukkig. En daarna gaan ze weer sputteren. Ik had dit je allemaal zo op een briefje kunnen geven. Laat mij dat nou toch eens een paar van die dingen regelen. Ik heb altijd alles meteen door. Ja. Misschien moet ik toch wel eens de politiek in, uiteindelijk. Enfin, daar denk ik nog even over na. En onder andere rijdt de moeder weg met haar baby leggend op het dak van de auto in Amerika. En lopen bij ons de mensen van het journaal de avond vierdaags in de studio. Nou, het zal mijn tijd wel duren. doei! doei. <klaar> Hey, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op www.groentevrouw.com voor meer fijne overpijnzingen van uh, Anne Deudeman. Uh, nou, de muzikale gasten die komen uit uh, Rotjeknor... maar die kwamen ongeveer nou, acht minuten geleden binnen. Dus Bart, onze, onze technicus, die, die wordt helemaal gek. Gelukkig dat hij de jongen traint en, en rent. Dus hij gaat wel redden, maar we moeten nog even soundchecken. Ik zou even zeggen, uh, onze gasten, uh, uh, dat is uh, toch nog meer dan, dan de helft hè, van de Kik. Ja, het is meer dan de helft, ja tuurlijk. Het, het is meer als de helft hè. <laughs> meer dan of als? Nee, als. Of tenminste, dus bij ons in Rotterdam is het als. Oh ja, bij ons, bij, bij in oh ja. Ja. Bij ons is het dan, in Den Haag. Ja, het ligt er mij net aan waar je vandaan komt, natuurlijk, ja, in dat geval. Ja, ja, ja nee, ik kom er ten Haag. <laughs> netjes, netjes. <laughs> maar goed, uh, hoe heet het? Uh, we hebben hier aanwezig Paul Zoontjes. Waar, dat is de, de toetsenist van de band. Uh, en die heb ik eigenlijk, uh, ze, ze, zei ik net, uh, vier jaar geleden al. hier uh, aan de lijn gehad over Simon Keats. Wat hij samen met een andere Paul doet. Huh? Oh, ik moet echt die losse microfoon pakken. Doet hij het uh, ook? Ja. Ja. Goed, uh, Wat wou ik zeggen, de kik. Uh, Rotterdam, Veenendaal, Tilburg hier aanwezig. Jullie hebben het hartstikke druk gehad, want jullie komen van een ander festival. Ja, dat klopt. ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben ons echt, was echt even vechten tegen de bierkaai, hè, Paul. Hey. Maar we hebben ons rot gereden en we hebben het uh, ja, dus net niet gehaald. Nee. <laughs> Daar zijn we trots op. <laughs> ja, maar, hoe was het in Nuland? In een van de wat voor festival was dat? Met stok? Uh, ja, met stok, ja. Wat houd het in? Uh, nou, het hield in in ieder geval een hoop regen. Uh, heel weinig bezoekers. Oh, okay. En een kutsweer. Dus op, oh, op zich my. een hele lekkere avond gehad. <laughs> <laughs> nee, als ze ons nog... Ja, misschien zitten ze nou te luisteren. Het was een hele lieve organisatie, hele lieve mensen. En, ja, dat wel. Uh, we zijn goed verzorgd met uh, zo'n biertje hier en daar. Maar, maar... Als, ze ons, nou, ja, als we misschien dan volgend jaar weer mogen komen... En Wat ontbrak er dan aan? Uh, ja, wat ontbrak er eigenlijk niet aan. Het, het, het, het, het was... Uh, ja, ik moet nou ook niet dat hele, die hele show af gaan zeiken natuurlijk zo, uh, zo live op... Nou, het op, is ook wel eerlijk om te zeggen van... De broadcasting. Het, wat, ja, nee, maar we, het was gewoon geen leuke sfeer. En lag het alleen aan het weer, of? Ja, ja. zal ik het daarop houden? Ja, doe ik. Nou, ja, dat ga ik doen. Daar hou ik het op. Ja, maar we zijn blij dat we hier zijn. Als ja, een toch? warm Als ja, een hoor. warm bad, hè? Absoluut. Biertje, eh, ja, wijntje. Ja. Nou goed, uh, dus daar houden we over op dan. Want de Golden Earring speelde daar ook, hè? Maar dat ja. was vrijdagavond. Dat was dat, ja, dat was vrijdag. Dit waren een beetje de naweeën van het festival. ja, En dus Barry Hay, die was ook al weg. Nou, maar dat... dat, ja. dat, dat, dat... Nee, ja. Ik, ik steek even mijn tong uit. <laughs> ik kom patehaag, Ik kon dus, net euh... zeggen, ik kan het uh, <laughs> helemaal uitkijken, hoor. <laughs> nou goed, nee, ik heb ze zelfs nog uh, toen ik... Met vloeistofdia's gezien toen ik nog op de middelbare school ja. zat in de, in, de, in de marathon. Maar goed, oké. Okay. Uh, wat wou ik zeggen? Uh, nou ja, uh, de kick gaat natuurlijk waanzinnig goed. Uh, uh, wat is dat? Nou, is niks. Dat is wel poepie. <lacht> <lacht> ik denk, die kan ik wel zo vasthouden. Okay. Maar, uh. Uh, ik heb nog niet gezegd. Dit is dus Dave van Raven met wie, wie we praten. En hierachter staat uh, Arjan. Arjan. Arjan, Arjan Spies. Want dan hoef ik alleen maar aan Spice te denken, dan weet ik het wel weer. Vroeger zat hij in, uh, in Mark and the Spice. En vroeger, uh, ik heb hier de Met ook. Weet oh, wel, leuk. Je hebt het over hem gewoon, ja. Was ja, natuurlijk. Ja. En deze? Hè, ja, dat is het eerste singeltje wat nog in het Engels was. Ja. Want jullie zijn op het Nederlands overgegaan. En jullie hebben nu, uh, nou, volgens mij wordt het een monsterhit, hè, Simone? Ja, hij ja, gaat gewoon de goede kant op. Laat het ja. Helpen, toch? ja. ja. Nou ja, als zelfs uh, die, uh, die, die jongen van... Uh, huh? ja, hoe heet hij ook weer? Ik ben even zijn naam... Albert, Albert. Albert, Albert, Albert, ja. Ja. Albert, ja. Die heeft het, uh, die heeft het gezegd. Ja, Albert Verlinden zei uh, dat het uh, de zomerrit zou worden van 2012. Nou, goed. En jullie dus Albert komen Albert op... zegt... Hey. Ja, precies, dat lijkt me wel. En <coughs> jullie gaan uh, worden de huisband van de wereld draait door. Uh, ik hoorde je in Kunststof van de week. Ja, dat was, nou, was heel leuk ja. met, uh, met Peter Postel ja. En daarna... Um, ik zat gewoon te werken, dacht ik. van uh, zag ik op Facebook dat jij uh, bij Roos zat. Ja. Bij de 3FM. Heb ik even aangezet. Het was ook hartstikke leuk. Ja, het was leuk, ja. Maar ja. vooral omdat je zo'n leuke plaatjes draaide. Ja, ja, ja, ik heb er een paar meegenomen ook toevallig. Ja, dat lijkt me heel goed. Want als we nou een plaatje draaien, kun je tegelijkertijd even soundchecken. Ja? ja, daarom, tuurlijk. Goed. Ik hoef alleen maar op, uh, ja, ja, op de plek te gaan. Wat gaan we horen dan? We gaan luisteren naar Jimmy Holiday met uh, New Breed. Noord-Sol. All right. Dit was, zeg nog één keer wat was. Jimmy Holiday. Jimmy Holiday. The New Breed. The New Breed, zo heet de band? Nee, wacht even. Nee. Nee, kijk, ik zal hem even vergeven. Okay. Ik zal hem even vergeven. De New, wacht even. En het nummer heet Jimmy Holiday? Nee, nee, andersom. <laughs> <laughs> Die goze heet Jimmy Holiday en Lijkt het nummertje heet de New Breed. Oké, okay, goed. Terwijl je zou zeggen, dat is uit mijn tijd, dat moet ik net nou al weten. Nou, nee, niet meer. Nee, ja, Ik ken niet alles mee kennen, mee. nee. nee. Okay. Goed, wat zet je nu op? The Animals met uh, It's My Life, Mooie Nummer jij. Dat vind ik ook altijd wel schitterend, ja. met Eric Burden op de zang natuurlijk. Stop, kijk, dat ken ik gewoon. Uh, Lekker hoor. <laughs> nou, onder Eric Burden heeft de kick uh, checked En de uh, uh, uh, floor is yours, boys. We gaan hem gelijk doen. 1, 2, 3. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Altijd in het rood weet ik wil met haar een date, ze heet Simone. Simone. Ze lacht naar iedere man, maar nooit aan mij, alleen in mijn dromen. Simone. Ah. Ooit komt er een dag, waarop ik lach. Simone, geef me nou een kans van mannen bij de vleet, is altijd op dieet. Zo is Simone, Simone. Ze hangt in kringen rond, waar ik me never nooit zou vertonen. Simone. Ah. Oh, alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone. Simone. Ziet me nooit in staan Simone Simone Ja ik zou alles doen Voor een gemeende zoen Van mijn Simone Simone Als ik het lef eens had Ja zou Simone mij dan belonen Simone ah. Over een jaar Dan schrijf ik haar Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Simone, Simone, Simone, Simone, Simone. Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. Ja, gezellig. Ja, toch? Beetje meeklappen uit het uh, computerdoosje. Nou, ik zou even snel zeggen, heel, heel kort, wat we vannacht allemaal uh, nog verder hebben. Uh, toneelgroep Help, die gaat over... Over de Beatles? Ja, gaat over Sorry. de Beatles. Althans, die worden al als voorbeeld genomen. Die zijn net in, uh, in Seattle <laughs> geweest, hebben daar uh, heel veel gespeeld. Wat? Ringo, nou, ik bedoel de ringo. Oké, okay, nou goed. Volgens mij zijn ze een beetje melig hier achter me. Maar goed, uh, de, de, die zijn in reprise. Dus de moeite waard om deze week te gaan kijken. Dan heb ik ook nog uh, een ander soort uh, theater, getuigenistheater, Denktheater. Heerlijk is van uh, Marjolein van Heemstra. Hè, die uh, samen met die Indiase acteur Sachit uh, Puranik... nog een keer de Mahabharata speelt. Holland Festival, is dat aan jullie besteed, jongens? Oh, ik pak even deze microfoon. Kan het? Kan? Holland Festival. Ja, het Holland Festival. Ik heb er wel een, hele grote, een soort van catalogus van uit de 60's. We hadden he altijd hele goede artwork van de... van een soort uh, ja, van die posters en zo. Van de ja, vond. ja. Oké, okay, goed. Maar je gaat niet echt naar dingen. Nee, nee, nee, nee, op ik Nou, ik heb ook iemand anders gestuurd. En die, uh, die vertelt erover straks. Nou, doet niet toe. Uh, dan hebben we een, een hoorspel. Een heel mooi hoorspel, vind ik. Tekst van Wim Gijzen uh, En de regie van Marlies Cordia. Nou, dat is de, de koningin van het hoorspel. Dus dat uh, zit wel goed. Jan Emaus heeft een fijn mysterie. Uh, we hebben. Uh, hoe heet die? Uh, Rex van Beuningen. Hè, de voorzitter van, en de penningmeester van de, de Spam, de Stichting. Promotie Achtergrondmuziek, enzovoort, enzovoort. Uh, dan hebben we ook nog een kleine extra. Uh, Jesper Beursing uh, die, uh, heeft uh, van die ikjes die op de achterpagina van de NRC staan... een heel mooi hoorspelletje gemaakt. Wat zit jij te doen? Oh, nou, ik weet niet meer. Goed, uh, ik zou zeggen... Doe maar gelijk nog een liedje. Komt allemaal wel goed. En kijk op de WWW-Ardine ja, uh, van auto. Oh, ja. oh. Zeg dat je van me houdt, heet Oké. Oké, okay. okay. ja. Heen.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 een jaar of twee geleden, was alles nog oké. Okay. was pasmordeon met clubie dan, was zomer voor altijd. Ik liefde die niet slijt, maar dat had ik fout. Zeg dat je van me houdt. Misschien komt het tot een beuk, wanneer kom jij met je toverspreuk. Hoe moeilijk is dat nou, die ene zin, ik hou van jou Jouw kilheid maakt me blind, voor alles wat ons vindt Weet me geen raad, ik ben gebaat bij elk liefkozen woord Maar ik heb nog niks gehoord, het is pure eenvoud Je zegt dat je van me houdt Lijkt me dat, maar ik heb een steenkoud. Zeg dat je van me houdt. Zeg dat je van me houdt. Zeg dat je van me houdt. Zeg. gaat ze wel zeggen, denk ik. Ja, toch? Ja. Ik hoop het wel. Hé, <laughs> hey Dave, kom jij altijd eens daar zitten? Ja. Want uh, ben jij echt zo'n beetje de spokesman of uh, zijn jullie dat allemaal? Nou, vooral... Uh, ik zal ik even naar de microfoon. Ja? Ik ben vooral uh, de spokesman, maar Arjan is ook, uh, die kan er ook wel van, hoor. Hey? Oh, oké. Okay. Nou, dan moet jij dadelijk ook maar komen. Een soort omkomen. komisch duo-antivormen, uh, <laughs> zo uh, de afgelopen tijd. <laughs> uh, ik ga je even jouw doopzee lichten. Uh, nou, geboren Rotterdam. Broers en zussen? Ja, twee broers en zus. Oké, okay, oh, zijn die ook muzikaal? Ja, mijn broer is muzikaal, ja, eentje. Die Maarten? Nee, die heet Ed, heet Oh, die, die heet Ed. Ja, ja, ja. Die is al vijftig hoor, die is een stuk ouder dan ik. Ben je een nakomertje? Ja, zeker. Oké okay, dan. Hé, hey, en, uh, weet uh, vanaf je elf is een beetje uh, gek op de Beatles? Ja, zo vanaf die leeftijd uh, is dat, uh, ja, toen is dat wel een beetje, een beetje uh, toen is dat ontstaan inderdaad. Ja. Hey, en maar wist je toen al van, dat wil ik later ook, muziek? Of, of was het niet op die manier? Ja, dat ging eigenlijk wel heel snel. Ja, zo ging het wel inderdaad. Ja, toen ik dat zag op die LP ook, hoe die gasten in de hoefruimte zaten. En uh, een, beetje, zo een beetje sigaretten aan het roken. En dat is wat dan ook begin natuurlijk op die ja. leeftijd. Nou ja, iets en, later. En ging je gitaar spelen ook of zo? Nee, ik ging achter de piano, ben ik gaan zitten. Dat was het enige wat dan gewoon dus bij ons thuis was. Dus dat was uh, ook het eerste waar je dan... Uh, een beetje achter gaat zitten om te kijken of dat werkt. Ja. En toen ben ik, zeg maar, inderdaad een beetje... Ja, ik ben eigenlijk op de gitaar gaan spelen, maar dan gewoon via de piano, weet je wel. Dus wanneer ging je gitaar spelen? Nou, eigenlijk pas later gekomen, op mijn 16 of zo, denk ik. Hé, en zangles? Heb je ooit zangles gehad? Nee, nee, Dat kun je wel horen ook. Je wilde het zeggen, ik zag je aanstalten maken. Helemaal niet, nee. Die ik kan helemaal niet zingen, dus ik zou het niet durven... Hé, je eerste beentje, wanneer was dat? Uh, ja, dat is ook uh, rond uh, mijn veertiende geweest of zo, denk ik, zoiets. Maar en dat, dat was, was dan ook een beetje Beatleske muziek? Uh, ja, en rock'n'roll deed ik vroeger oh, heel veel. Echt die, weet uh, je, meer de jaren vijftig rock'n'roll uh, in de... Beetje in de entertainment ook, meer in de... Uh, ja, wat is het, van die soort van avonden van... Uh, ja, waar alleen maar wat oudere mensen heen gaan, weet je wel. Okay. Van die dansavonden in, oh, uh, in Brabant oh. en zo, ja. Oh, ja? ja? Hey, want ben je, je bent niet zo'n leerhoofd of wel? Ben nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ik ben wel leergierig als het me interesseert, weet je ja. al? En er zijn natuurlijk heel veel dingen op school uh, die je automatisch geen hele interesseren. interesseerden. En uh, dus dat ik ook nog eens op mijn een school, wand, van uh, er was een vooropleiding voor uh, dan later, naar, uh, weet je, naar zo'n conservatorium te gaan. Ja, ook zo'n muziek. Ook ja, dan, ja, precies. Dus had je ook gewoon altijd in, dus in de muziek had je daar gewoon les. En ook nog andere vakken, weet je wel. Maar die andere vakken, ja, dat je, maar, je die, ja, maar die konden nog gestolen worden natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb er ook echt nooit spijt van gehad. Je hebt ook heel veel mensen die op een gegeven moment zo, dat ze een jaar of dertig worden en dan uh, allemaal zoiets hebben: van ja, weet je wel, misschien ook toch een, een opleiding moeten doen. Of. Uh... Ja. Maar ik, ja, weet je, maar ik wist toch wel wat ik wilde worden toen ik elf was. Dus uh, dat, dat ik niet opgelet heb aan aardenskunde, dat heeft me nooit windtijden geleerd. Nee, want je, wat, je doet nog meer dan alleen in bandjes spelen. He, je doet ook presentaties en dergelijke. Ja, ja, ja. ja, ja. Op bruiloft en partijen en braderieën. Ja, en... je moet natuurlijk uitkijken inderdaad. Hè. Uh, dus als je dat soort dingen gaat doen, dat je wel de leuke dingen aanpakt. En dat zijn dan meestal de dingen ja, in de underground wil ik niet zeggen, maar uh, een beetje in de alternatieve hoek en uh, ja op gewoon dingen die leuk zijn, zoals bijvoorbeeld in uh, het Lowlands of op de Creativiteiten ja, ja. Open of op ja, ja, Oural ja, ja. of uh, nou, voor de Vp uh, heeft dan laatste kinderen heeft een kinderprogramma gemaakt, dan oh, uh, zijn ze bij de buren, is heel leuk. En uh, he, dat je niet uh, dan op een gegeven moment bij het springkussen op de braderie uh, dat aan elkaar staat te lullen. Want dan nemen ze je niet meer serieus nee, natuurlijk. Nee, dat is waar. hey eventjes toch over de mat, want de, die plaat heb ik hier ook nog liggen. Dit is geloof ik de eerste. Hè? De mad are pretty quick. Is dat niet ja. de eerste? Nee, het is de tweede. Dus oh, dan... is de tweede ja, alweer. Ja, ja, ja. Maar uh, uh, dat was hartstikke leuk. Dat was, was dat nou begonnen eerst als een beetje als een geintje? Ja, ja, ik wilde eigenlijk één singeltje maken. Dat was ook altijd mijn droom om gewoon dus zo'n plaatje wat hier ook op te piek. Ja. Je, om één keer gewoon dus zo'n single te maken en dan er weer gelijk mee uit te scheiden, dat waren ook gewoon vrienden van die school. Ja. En die, uh, we zaten helemaal niet zo in de 60s of, uh, weet je wel, oh, ja, hadden we wel bands. Maar uh, nou, toen zei ik van, joh, laten we dan nog gewoon één single maken. En dan, uh, als we dat gedaan hebben, gewoon in eigen beheer en dan kappen ja. we er gelijk mee. En, uh, ja. weet je, maar dan heb ik in ieder geval die single. Heb ik ook ja. eens een keertje in een serieuze band gezeten, uh, die dan ook weer niet serieus was, maar ja. dat het dan wel zo leek en dat zijn we toen gaan doen, maar daar moet je dan toch een aantal avonden voor repeteren en zo om dat allemaal een beetje onder de knie te krijgen. toen hadden we vier nummers. nou toen hebben we toch maar even twee optredens gedaan om het een beetje te kunnen financieren. en het was daar een geuze en die zei van, nou ik vind dat toch wel een heel leuk bandje en maar wil ik het wel op mijn dus op mijn labeltje wil ik het uitbrengen op dat label, dat label Rotterdam op Stardump. Oh, ja. Nou dus uh, toen dachten wij, nou potverdomme, hebben we hebben een platencontract, weet je wel. We hadden toen echt zoiets van, we worden groter, weet je ja. En uh, nou, toen hebben we die single gemaakt, en hij heeft dat natuurlijk toen helemaal uh, met die artwork erbij gemaakt. En, uh, en toen hadden we die single, ja, en toen had iedereen zoiets van, joh, maar kunnen we jullie daar boeken? En, uh, en we toen ging het eigen leven daar. leiden, ja. ja. En toen uh, kwam van het een het ander en toen waren we op een gegeven moment in een keer gewoon aan het spelen. En uh, ja, de rest is geschiedenis natuurlijk, daar zijn we gewoon doorgegaan daarmee en ja. uh, uiteindelijk bij heeft... Chelsea teruggekomen. Precies, want dat, is, uh, dat heeft uh, nou drie jaar of vier jaar geduurd? Of, wanneer zijn wat je begonnen? met de net? Ja? Uh, nou, uit wat, voor, uit wat voor jaar is die laatste LP? <lacht> uh, uit 2009. Ja. Nee, dat heeft dan wel een jaar of vier, Soms Stonden jullie ook op vijf... Lowlands, hè? Ja, ook, ook nog, ja. Ja. ja. heeft dan wel een jaar of vier, vijf, vijf, geduurd, maar het lijkt langer. Ja. Hé, <lacht> hey, en toen was het opeens, in 2010 was het gewoon op? Ja, toen waren we klaar daarmee. Ja, ja. ja was Maar was, elkaar... was dat jouw idee? Nou, nah, dat was wel gewoon dus unaniem. Dat is toch, toch wel unaniem. Dat is unaniem, als je mensen oh, achterlopen. Uh, ja. Ja. ja, nee, joh, want het was gewoon op. Weet je, wel. je zat met elkaar al natuurlijk 15 jaar op school ook. Ook oh, dat, ja. Uh, tenminste, op een gegeven moment, we kennen elkaar al allemaal al zo lang en iedereen kreeg een meisje. En, uh, ja, iedereen die kreeg een baan, weet je wel. En uh, ja, dan zie je iedereen op een gegeven moment zitten achter zijn orgel uh, met zijn iPhone uh, te sms'en met zijn vriendin. Weet je wel, ja, dat, dat gaat gewoon niet, weet je wel. Dat is gewoon. Uh... Ja. ja. Maar zo waren er honderdduizend dingen die, waar je dan elkaar gaat ergeren. En, uh, ja, oké, okay. dus dat dus was, dan het was op. oké. Okay. Ja, maar er was natuurlijk wel een gat dan. Want toen had je er wel aan geproefd en, uh, en dan dacht je, nou, die moet ik doorzetten toch of niet? Ja, nee tuurlijk, weet je wel. En, uh, nou, in het begin niet hoor. Toen dacht nee. ik van, ik ga nooit meer wat doen. En uh, dat, Er waren dus meer mensen in de band die daar, uh, die daar zo over dachten. Maar uh, ja, weet je ook, ik denk ik doe niks meer. Ik ga met kappen, ik ga ook een normale baan zoeken en dan, uh, ja, weet je wel. Ja, natuurlijk, omdat je gewoon op een gegeven moment ziet dat het uh, gewoon niet zoveel oplevert nee dat is ook zo en Dan ja. denk je van ja ik zal toch een keertje iets moeten gaan doen weet je wel dan denk nou ja. dan ga ik gewoon een baan zoeken en uh, nou dat hebben toen geprobeerd en, en dacht, toen kwam je Arjen tegen Arjen ja. kom jij even... Oh, ja, of, of kan jij ja, over er die nou mee. Eens even ja kom erbij even erbij zitten oh gezellig ja, kom ja even want toen kwam je hem tegen ja nou ik heb hem toen want uh, zijn band Mark en de Spijs, die was uh, nou, net een maand voor mij na de match zijn die ook uit elkaar gegaan dat is ook wel grappig, want die maakt een beetje, hè, Mark ja, in the Spice, ja, een beetje dezelfde soort muziek. Ja. Behalve dan dat Arjen uh, de meeste nummers zelf schreef. En dat moet wel even gezegd, de Met. Jullie speelden dus gewoon. Want je hebt een ongelooflijke neus voor lekkere nummertjes uit die tijd. Je bent wel een beetje popprofessor over die tijd ja. geworden, geloof ik. Ja. En die uh, arrangeerden jullie naar jullie eigen hand en uh, die speelden jullie. Terwijl Arjen, jij deed eigen nummers. Ja, wij deden veel eigen nummers. Wacht even, Bam? Ja, hij is, ja, hij is open. Ja, oké. Okay, ja. ja, wij deden inderdaad veel eigen nummers. Ja. En jullie waren ook uit elkaar? Ja. Jullie waren elkaar ook zat, of wat? Ja, het is eigenlijk allemaal... Ik uh, bedoel, ik, ik ken deze niet zo heel lang. Maar uh, wat, wat wel grappig is, is dat uh, als ik hem dan... We kennen elkaar nu anderhalf jaar. Maar als ik hem dan hoor praten over van alles... denk ik van ja, eigenlijk een beetje allemaal precies hetzelfde... Zoals het met mij gegaan is. Dus... Uh, ja, ja we waren elkaar ook ja of nou ja zat ik bedoel we kennen elkaar ook al uh, weet ik veel 15 jaar of zo en het was allemaal als, ja, een beetje gewoon hetzelfde verhaal ja. je speelt ja. je speelt en op een gegeven moment dan is de uh, lijkt dan ben je over je hoogtepunt heen of zo ja. en dan denk je van, ja nou ik wil eigenlijk wil iedereen wat anders en, ja. en ik wou dat en zij wilde meer dat en, ja, en bedankt... hoe ging het dan de, dat jullie bij elkaar kwamen ja ik kreeg een mailtje van uh, van Dave zo simpel was het eigenlijk. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal zo, uh, zo via die e-mail tegenwoordig. Ja, het is niet echt een heel romantisch verhaal natuurlijk. Maar we waren elkaar wel eens tegengekomen nou, in Spanje nou, zelfs. Nee. Ik, bedoel, uh, dus, dus, ja, ja, ik denk er nog vaker aan terug met uh, hartstochtelijke gevoelens. Ik vond het redelijk romantisch allemaal. Wel hè? Ja, ja. ja, ja, ja. ja <lacht> nee, joh, ik had toen aan Arjan gevraagd van joh, we zijn het leuk vinden om een keer uh, gewoon, uh, ja? gewoon voor de... Uh, want het was nog in die periode dat ik dacht van uh, ik ga dat ook niet meer helemaal zo serieus aanpakken. We al die kutzaal af. ja. Maar hij oh ja, of al die kutten, ja, ik moet het uh, misschien niet zo zeggen. Maar die, op een gegeven moment, dan, weet je wel, heb je dat wel even gezien. Ja. Maar, dan gaan we gewoon lekker met z'n allen op, dat, uh, daar op die zolder zitten bij ons. En dan... Uh... Ja, gaan we gewoon voor de gein, hè? zoals het in de essentie ook hoort natuurlijk. Uh, gewoon voor de lol, lekker muziek. maken. Voor de maken. kick. Voor de kick, ja. Dat voor was de echt... kick, ja. Ja, maar dat was ik... ook de insteek, echt, inderdaad. Ja. Dat is leuk dat je het zegt. En, want ja, ja, dat is ook wel leuk. Jij bent uh, een oppas uh, in een huis, dus een soort, uh, ja, soort antikraak. Een lekkere boerderij, helemaal vrij. Ja, ja, ja, ja. In zeven huizen, ja. waar jullie dus lekker kunnen repeteren en zoveel dus waar maken als je wil. Ja. Ik hoop dat er. Is die koper? Gaat die nog door? Nou, ik heb er niks meer over gehoord. Ja, kijk, het kan morgen afgelopen zijn, natuurlijk. Ja, dat, dat, is dat is altijd de pest van. Want je woont maar, er nu al drie jaar. Ja, al langer ja, oh, wel, 4,5 of oh. half. Ik moet, wel eerlijk, ik moet wel even zeggen dat je goed op de hoogte bent. Nou, dus ja, ja. hoogte. Ja, ja. Nee, maar ik was eventjes in de kring. Ik was gisteravond Oké, ja, oké. Okay, okay, okay. <laughs> nee, er was van de weken in de kring dat Ferry Rozenboom uh, hem ja. interviewde ah, okay. over, over zijn nieuwe plaatje. Kijk, kijk, kijk. Dus dat had ik even, even meegepikt en daar vertelde hij dat. Ja, ja, dat is goede research. Zo. Kijken, ja. Maar, uh, dus daar repeteerden jullie. En toen was het wel gelijk van, nou, we gaan er toch wel een band van maken. We gaan wel optreden. Ja, ja misschien kunnen we wel. Ja. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook, ik ging er ook een beetje zo naartoe met het idee van, nou goed, lachen, we gaan dat een keer doen en we kijken wel wat er gebeurt. En uh, ja, eigenlijk klikte het vanaf het begin, ja, vanaf de eerste keer klikte het gelijk. Ja. En het was voor iedereen eigenlijk nieuw. Ja, Dave kende dan Marcel, de bassist. En die zat natuurlijk ook uh, het laatste in de staat van de merd, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus... Uh, ja, dat waren volgens mij de enige twee... Ja, en Ries natuurlijk. Ries en Marshall kenden elkaar, Ries de Drummer. En, maar ik kende niemand eigenlijk, zelfs Dave niet, heel gek. We deden allebei wel jarenlang dezelfde dame, nooit ja. elkaar echt uh, gesproken of echt ontmoet. Nou, Veenendaal, Rotterdam, dat is een eind hoor. Ja, ja, wat dan, wat wereld van ja. verschil. Ja, ja, wereld van ja. verschil ja. Ja. Ik kom ook nooit ja. in Veenendaal. Je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Het schijnt echt Eén groot feest uh, Ja, dat helemaal altijd hoor. Dat schijnt echt een gekke huis Ik kan ook niet wachten om zo weer terug te gaan. Oké, dat is goed, maar dan ga ik het blijven. Maar, hoe heet het, toen begonnen jullie eerst in het Engels. He, want ik heb hier dat singeltje. Wat heb ik er mijn het nou? Oh, hier de kick. Over oh, een waanzinnige tekst achterop staat. In hele kleine lettertjes. Dat is... <laughs> Zal ik dat eventjes voorlezen? Uh, oh god. Nee, wacht even. Hier. Sandy-haired Dave von Raven is the kick's frontman... of impeccable taste and manners. But then, he is too susceptible to peculiar joys. Taking long hot showers is what he likes most. Allowing the douche head... Douche head. Douche head. <laughs> <laughs> Enough time to work his rear ends so that all the muscles will relax <laughs> and the big <laughs> En de big brown gate will open eventually to let the drawers out. <laughs> nou, niet te geloven. Als je zo doorgaat, ga ik even naar het toilet hoor. Nou, ja, ja. Dat is geschreven door een, een bekende Rotterdammer: hè? Uh, Dandy uh, Dave Andriessen. Maar die zegt uiteindelijk: aan... The best thing to come from Holland. Sinds Boer Beach overmatured cheese from Stolkwijk is. <laughs> ik. Ja. Dat is wel grappig, want uh, die, uh, die Dandy Dave moest in het begin niks hebben van, uh, van de met, hè? Nou, nee, ja, nee, ja, dat is, maar zo zit Dave in elkaar, uh, ja, hij, uh, ik had hem toen ook weer, daar heb je weer, weer, weer die, uh, die ouderwetse e-mail waar ik het ook, waar ik ook uh, de Arjan ontmoet heb, ja? <laughs> <In> Datzelfde, uh, <laughs> hetzelfde, genre, maar, uh, ja, toen had ik hem ook iets gestuurd, want hij is natuurlijk een beetje, uh, de soort van Paul Weller van, van Rotterdam, hè? De, de, de, ace aceface, uh, zoals hij zichzelf noemt, uh, ja, van de stad. En ik had hem dus, want, ja, want die moet je hebben. Hij, hij is, is een, een grote beetje... verzamelaar van, hij heeft iets van uh, ja. 15.000 singeltjes uit... een beetje de Sixties, een beetje de 60s directeur van, uh, ja, van Zuid-Holland. Ja. En die had ik toen uh, in het begin gemaild van, ik heb ook een bandje, je, misschien vind je dat leuk. Joh. Zoals wij een keer uh, op het festival uh, daar komen spelen, op, uh, je, op de primmerief toen nog in de, ja. in de Waterfront. Dus ik heb een heel verhaal gestuurd en toen stuurde die zo wel terug van... je hebt in ieder geval een leuk logootje in elkaar <lacht> ik had Dat logootje van de band, dat was ja. het enige wat ik had natuurlijk, ja. een logootje. <lacht> en voor de rest heb ik al, toen eigenlijk nooit meer wat van hem gehoord. Weet je. En toen later, toen uh, hadden we voor het eerst gespeeld in Amsterdam. Want daar uh, weet je, kon het in één keer allemaal wel. En toen was heel dus Rotterdam die was daarheen gekomen om te kijken wat het nou eigenlijk was. Want er stond uh, een heel dun, toch, nieuwe sexy sensatie uit Rotterdam. Ja. Dus al die Rotterdammers dachten, hè, weet je wel, dat weten, weten wij, wij niet, van, en moeten we, we niet... naar Amsterdam toe? Dus nou. Uh, nou, en toen heb hij daar hoogte van gekregen en toen uh, hebben we al begint oh, okay. afspreken. En nu gaan we, ja, is het elke week wel een etentje of een, uh, weet je wel, Oh, wat, wat uh, grappig. Ja, het is allemaal goed afgelopen, gelukkig. Okay. Ja. Maar jullie zijn overgestapt van het, uh, van het uh, Engels naar het Nederlands. Dat kan omdat jij, uh, nou, ik heb, al, ik heb het al vier keer gehoord van de week. Ja, oh, oh, oh, oh. ja. Leg het nog maar <laughs> Ja, het is elke keer een <laughs> ander verhaal, dus dat is wel leuk. Is oh, ja, nou, verras, me, graag, verras ja, me. Nou, ik was op het podium altijd heel veel aan het uh, uh, woord, aan het praten eigenlijk meer dan dat ik eigenlijk zong. Oh, ja? En ook dat is ook wijn heerlijk zeg, geef Ja. ja. Dus ik dacht van, nou, als ik nou uh, wat het. Ja, laat met... die biertjes dan voor hen neem jij een wijntje. Want Het was altijd met, uh, weet je, altijd met de band van, uh, ja. ja, weet je wel, je moet niet zoveel lullen op het podium, gewoon spelen, dacht ik, van dan moeten misschien al die dingen die ik dan gewoon lul... die moet ik dan eigenlijk gewoon in nummers stoppen. Ja. Dan is dat ook weer opgelost, weet je wel. Ja. Nou, en dus, uh, weet je, zo is het een beetje, een beetje gekomen. En ook omdat je dan denkt, ik zit uh, hier nu tien minuten in het Nederlands te lullen... en dan ga ik opeens een Engels liedje zingen. Ja, dat, dat is eigenlijk ook, ook wel een beetje ja. raar, hè? Nee, nou, ja. het is natuurlijk uh, heel erg... Uh, dat zei Ferry volgens mij laatst zelfs tegen... maar het is heel erg, weet je wel... maar het is het Nederlands om in het Engels te gaan zingen. Ja. Weet je wel? Ja, ik blijf het ook Nederlands uh, Nee, dat is voor nodig, toch? Nee, eigenlijk ja. niet, ja. Hè? Hé, hey, um, ben je erg zuinig op je plaatjes? Nee, hè? Ik, ik vind... Nee, hoor, nee. Ja, het zijn plaatjes, hè. Die moet je gewoon uh, die, uh, die moet je draaien en, en je moet ze gebruiken. Hé, hey, en heb je thuis... Uh, hoeveel heb je er? Ja, je? dat weet ik niet. Ik heb het geteld. Maar... Ik heb er een hoop. En hebben ze, hebben ze keurig op planken staan, of ben je... Nou, het zwerft een beetje, want ik neem natuurlijk altijd wat, ja, er Ja, erachter hier staat ook zo'n soort doosje met, uh, met uh, allemaal zinnetjes oh, ja, ja, erin. Ja, ja. En die gaat dan altijd mee, dus ik haal het dan altijd een beetje uit mijn kast. En dan uh, doe ik even kijken van wat zal ik eens meenemen. Uh, maar het is niet zo dat het... Uh, maar af en toe doe ik het. Dan heb ik uh, zo'n zondagmiddag en dan denk ik van, gaat nou eens allemaal ordenen. Ja. Maar dat blijft dan, is dan zo'n drie dagen daarna is dat alweer helemaal... Uh, wat wat ja. heb je nu opgelegd? Ik heb Bodewein de groter opgelegd. Een oh ja, dat vind ik wel idolen. leuk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Wat grappig dat dat een idool van je is. En misschien ga je iets samen met hem doen? Nee, je had ook weer ge met Ja, bizar hè? Oh man, ik hoor uh, wat, wat... echt allemaal dingen die ik nog niet eens weet. Dat, nee, nee, nee, nee, nee, maar het, dat is allemaal e-mail. Dat, uh... Ik weet het, ik weet het. Dat is een ander land. Ik weet het, nee, ik weet het. Ken je dat land trouwens? Ja. Dat is ook gelijk de naam van het volgende nummer namelijk. Oh, is Ken dat een heel oudje? Nou, is 65. Oké. Okay. Ja. Dat en waar, waarom vind je het zo goed? Omdat uh, de hele soort van, je, dus van uh, ja, omdat het zo goed in elkaar past. Uh, de, met zijn teksten, natuurlijk, vooral van Lennart Neijg. Ja, ja. en de muziek van hem. Die gaan uh, echt heel goed samen, vind ik. En ik, ja, ik vind het echt uh, wel het beste wat er uit Nederland gemaakt is. Ja, nou, ik, het is wel heel goed, ja. Die Lennart Nijg, die teksten, en uh, hij zingt, ja. Ja, ja okay. nou, dit is dan een nummertje wat uh, op de tweede LP staat voor de Overlevende. Dat is het laatste nummer van die LP. En uh, het is niet echt een hit, weet je maar zo moet je er ook niet naar luisteren. Nee? Maar wel een goed nummer wat, die hadden, ja, een, beetje wat 19, uh, dus een beetje wat 1965 een goed weergeeft. Okay. Ook met, met het geluid en de gitaarsound. En, uh, Terwijl jij bent uit 81? Uh, ja, 81, ja. Hm. Zal ik hem draaien? Ja, toch? Ja, klein kraakje. Voor een land zonder strijd, voor een hemel zonder wolken, voor een nieuwe tijd. Zou ik de stad willen bevolken met mensen zonder haat of neid. Ken je dat land van liefste, Met zijn hemel van kristal. Zon op beide groene velden. En die bal waar wij dansen. Ken je dat land van... Allerliefst ken je dat land, zo ver van hier En een leven van groot, zonder leugens, zonder tranen, jij die van me hoofd. Had mijn huis van glas gebouwd, krijg je dat land van allerliefste. Geluk en vrede voor altijd, waar we samen kunnen dwalen, zonder tijd voor tijd samen dwalen. dwalen. je dat land van allerliefste, krijg je dat land, zo ver van hier. Een nieuw idee, daar zou ik jou bij mijn handen voor willen dragen met me mee. Keer het land van liefste, met het altijd groene bos, waar altijd de vogels zingen en wij slapen op het mos. Zonder wapens, zonder strijden, zonder zonden, zonder lijden, ah, zonder haat, zonder nee. Keer het land van liefste, keer het land. Oké, van long, long, oh, long, zo ver van hier, long, het liefste, long, oh, long, zo ver van hier, long, het liefste, long, long, okay, Mooi. En nu weer live de kick. 1, 2, Geen feest waar ik nooit ben geweest, maar een kop vol met zorgen. Ik dacht wel dat ik alles had, maar ik had het mis. Alles wat ik eigenlijk wil, is een huis met een tuintje. Zonder al te veel gezug, gelukkig zijn Wat alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde Ik ben om mijn eenzaamheid Ja, alles wat ik doe, dat is vluchten met de liefde Kon ik maar voor even bij een meisje zijn voor altijd ik ga door de hele nacht in een bar of een disco. Ik heb het vast tot ik verdrink. Wat moet ik doen? Ik mis altijd de laatste trein die me verder zou brengen. Dan word ik wakker naast een vrouw die ik nauwelijks ken. Want alles wat ik doe, dat is fluiten met de liefde. Ik ben om mijn eenzaamheid. Ja, alles wat ik doe, dat is fluiten met de liefde. Kon ik maar voor even bij het meisje zijn voor altijd. Ik voel me zo alleen met jou. Want ik wil je vuur voor meer dan een uur. En jouw laag. Ik ben tot mijn eenzaamheid Ja, alles wat ik doe, dat is druk met de lieden Kom ik maar voor even bij een meisje, zijn voor altijd Ik ben tot mijn eenzaamheid Kom ik maar voor even bij een meisje, zijn voor altijd altijd, altijd, altijd. Yes. Ja, oh, ik klap wel. Hey. Hey. Hey, uh, uh, Dave, wat ik wel grappig vind is dat je zegt... Uh, uh, wat je net vertelde, dat uh, Rotterdam een beetje het nakijken had. En dat Amsterdam uh, dus eigenlijk uh, als eerste de kik in de armen sloot. Ja. Uh, wat dat betreft voel ik bij jou weinig controverse, Rotterdam-Amsterdam. Uh, het is dus niet zoals uh, Gilles Deelde, weet je wel. die ook wat tegen Amsterdammers, hoe zegt hij dat? Het zijn ja. beste mensen, hebben goed hart. Moeten alleen kook op de rug hangen. En zo dan zo laag tot honden erbij ja. kennen. Ja, ja, ja. Dat zou jij jou, jou niet horen ja, zeggen, Nee, maar ja, dan ben ik ook een dief van je eigen portemonnee natuurlijk, ja. zo moet je het ook wel zien. Je moet hem zo op de terugweg horen. Oh. De terugweg, dan moet je eens horen. Nou, ik ben Haagse, dus ik blijf overal helemaal buiten. <laughs> hey, uh, ja, jullie hebben een, ik weet niet of je het zomaar nu kan spelen, maar dat vind ik een erg mooi nummer. En het is ook wel een mooi verhaal over die uh, Wil Koopman. Oh ja. Vertel je je eens even wie dat is. Je. je moet even, even vertellen wie het is. Ja, het gaat over een, over een wielrenner uit Rotterdam. Eh... Uh, en ja, die is uh, in, de, in, de, in de jaren zestig, op een gegeven moment is die Nederlands compioen uh, geweest uh, op de wielrenbaan, op de tandem, uh, dus uh, inderdaad in die tijd uh, toen nog. Dat was was toen er twee een... op een fiets? Ja, dat was heel populair in die Maar dan je, in die wie periode. zat er dan achterop? Dat was Jan Jansen was dat. Echt waar? Ja. En, oh, oké. Okay. Ja, en die, uh, die hebben toen allebei hebben ze een hoop uh, van, die soort van, van, ja, van die amfetamine hebben ze toen genomen, weet je, om dus nog sneller te zijn. Maar uh, ja, toen is hij gepakt daarop, weet je, moest hij alles inleveren ook, zijn fiets en zijn medaille en weet ik veel wat. Maar hij is ook dus, uh, door al die amfetamine is hij in een soort van psychose geraakt. Ja. Weet je, en nu is het nog steeds zo dat hij nog steeds bij ons over de, weet je, over de binnenweg. Hij... Ja, dan zie je hem elke dag, ja, daar heb je hem op de monitor ook, dat is zo. Ja. Dat is ja. leuk zeg. Ja, ja. Mooi, en een mooie, mooie knul. Ja, zo, maar, als ja als nou je... niet meer. Nee, nee, <laughs> nee, want ik heb een foto ah. gezien hoe die nu uitziet. Ja, dus ja het is een zwerver, echt, hè, ja. echt. Uh, ja, en de fiets, die op zijn fiets nog steeds, uh, ja, dus langs de straat, uh, zo Rotterdam, uh, om de stad uh, dus uh, ja, te beschermen tegen de Romeinen als, uh, als ze komen. <laughs> maar, weet je, maar hij zegt ook dat hij nog wel gewoon volgend jaar, dan gaat hij hem nog wel een keer winnen, die wedstrijd op de, op de wielruimbaan. Hij is het echt kwijt. <lacht> hij is ja. nog aan het trainen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou goed, een lied voor hem, mooi. Kijk, daar, ja. zo ziet hij er nu oh, uit, ja, ja. dat is een, wow. ja. Ja. Ja. En dit nummertje hebben we dan inderdaad voor hem, hebben we dat geschreven Te gek. Eh, wat vond hij ervan? Nou, ik heb het nog niet gehoord oh. natuurlijk. Of tenminste, ik ja, weet het niet. Ja, ja, nee, maar ik denk het niet. Ik bedoel, hij, is, hij is eigenlijk niet meer echt aanspreekbaar, dus uh, nee. ja, ik denk dat hij niet eens uh, gewoon weet dat hij zo heet. Dus ja, dan uh, oh, wordt ja. het lastig Even om te kijken. laten horen. Ja? 1, ja? 2. Zonder geld en zonder spijt. Wie is toch die man? Dat is Willem Koopman. Ooit was hij de man van het wielenparcours. Hij was de held van Rotterdam. De hemel klutpaard.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 Een geschiedenis van wie hij was en wie hij is Uh, Bart, ik heb deze microfoon in. Ja. Van wie hij uh, was en wie hij is. Uh, Paul, ik heb jou nog helemaal niks gevraagd. Paul Zoontjes. Ja, hoi. Hi. Uh, ben je nu vastlid van deze band ook? Uh, ja, ik denk het wel. Toch, jongens? Ja, nu zijn we dus bij z'n vijven. Het is oh. niet meer met z'n vier. Nou. Nu. Maar nu nee, zijn jullie met z'n drieën. Ja. Ja, ja, nu wel. Ja. Ja. Zit je te lachen? Nee. Hij nee, nee. lacht altijd. Ik lach. Hij ja, zit een lachen, hier. Dat is pop, ja. ja. ja. Dat is hey, de wijn. Hey, je mag dat jasje wel, wel, wel. Dat jasje sta, zit heel strak bij je. Mm -hmm. Dat vind je lekker. Ja, ik moet afvallen. Ja, je moet ja. echt een beetje afvallen. <laughs> oh, je hebt een mooi is. Hè? Hey, Simon Keats, dat deed je met, met die andere paal. Is dat. Want uh, ik zie af en toe wel die naam nog uh, langskomen. Ja. Bestaat die nog als zodanig? Ja, ja die bestaat verband. nog wel. Maar ik heb natuurlijk. Uh, ik heb pijnige tijd met de woorden. Dus, uh. Nee, dat, dat, dat loopt altijd nog wel een beetje. Maar dat is meer op een laag pitje nu. Uh. Ja. ja. Nee joh, ik, ik kan amper mijn vriendin ook zien. Ja, het, gaat, het, is, het gaat nu wel even heel hard, hè, met de kick. Ja, we zijn er hartstikke blij mee ook, joh. Echt, Tuurlijk. Dat het zo gaat, ja. Ja, maar als je dan op een gegeven moment niet eens meer s'nachts thuis bent, weet je wel, dan weet je dat het goed gaat natuurlijk. En kijk eens. Kijk eens waar we zijn. Ja, hey, want er komen nog allemaal leuke optredens aan. Hè? Je gaat, uh, nou, 14 juni uh, Paradiso. Wat is dat? Zomaar een. Uh... Nou, dat is onze, eigenlijk onze soort van mokum release uh, van de plaat. Springlevend heet die? Ja. En, oh ja, dat is in de bovenzaal uh, Paradiso. Had ja. je al vaker in Paradiso gestaan? Ja. Okay. Ja. Ja. ja, dus dat, ja, dat doet me helemaal niks meer. Maar ik vind het voor die andere <lacht> jongens ook wel eens leuk dat ik ze dan uh, die, die kans kan bieden om ook in te staan. Ja, dat, dat is een lachen trouwens, maar dat meent hij. Dat is geen cabaret. Nee. Ja. En, en dan naar Oerol? Overal, dat is leuk ja. ook. Ja, daar kijken we ook echt naar uit. Ja. Dat is natuurlijk sowieso altijd, ook voor de band... is dat ook altijd een leuke vakantie, je Want je gaat natuurlijk toch... Ja, als je met z'n allen dan naar zo'n eiland toe gaat... en uh, dat je daar een paar dagen uh, ja, ja. gewoon in de rond hangt. En uh, dat, is, oh, dat is hartstikke uh, oh, nee, nee, heerlijk. Je neemt je vriendin mee? Nee, dat was uh, niet de bedoeling. Ze ja. zei een beetje vakantie. Ja, maar... nee, was... Ze zit nu te luisteren, trouwens. Nee, nee, nee ze ligt op bed. Oh, thuis, ja. natuurlijk... en je? Ja. En jij, dus jij neemt ook niet je vrouw en de, en de tweeling mee? Nee. Zeker weten, natuurlijk. Iedereen neemt zijn vriendin mee. We hebben gewoon tegen Dave gezegd dat dat niet mocht. Ja, ja. Dus... Hij de, hij, nee, nee, maar goed. ga je met die kleintjes? Neem nee, nee, nee, nee. Nee, die liggen ja. lekker thuis. Ja. Hij dat heeft nou een... mensen, hè? Die kleintjes eigenlijk niet. Nee. Nou, hij heeft ja. net een tweeling gekregen, nou ik geef het je te doen. Ja, is, hij is leuk. Heeft... Ja, tien weken oud. Het gaat ja. allemaal goed met ze. Het gaat, helemaal... het gaat perfect. Maar vooral gaat het goed met je vrouw. Ja, ook. Ja. ja. Oké. Okay. Het was wel heftig in het begin, natuurlijk. Maar ja. nou allemaal. Uh... Nou. e oké. -okay. En ze heette Jan en Wiebe. Jan en Wiebe. Ja, nou, mooi. Goed, en jij had ook al. Uh... Geen kinderen nog. Oh, nou, dan geen kinderen. En ja. jij ga jij er ooit aan beginnen, Dave? Uh, Van nou, ik, ik, voorlopig vind ik het nog net even te, even te gek om, uh, om eraan te beginnen. Ik, uh... Nee, ik wil er nog even mee wachten. Ja. Ik zou het wel heel leuk vinden trouwens. Ik vind het ook wel heel leuk om bij die gasten te zien. Die van Arjan heb ik nog niet gezien. Dan. <laughs> ik vind het idee vind ik heel de leuk. De Goe Express. Ja, het, het idee vind je Oké, leuk. Ferry Rozenboom van Excelsior Recordings en Kees de Koning van Topnotch trouwens wel grappig dat deze plaat uh, een, een soort samenwerking is, hè, tussen die twee platenmaatschappijen. Ja, dat dat komt misschien omdat uh, um, Lucky Fonds meezingt op één nummer en Arman, of niet? Oh. Uh, ja, dat zal ermee te maken hebben, ja. ja. Nou ja, omdat Lucky Fonds inderdaad natuurlijk ook uh, op het label... Uh, Topnotchit? Nou, top ja, op omdat ik uh, in eerste instantie zoiets had van het lijkt me wel leuk om dat nummer, dus inderdaad van Armand, om, uh, om dat ook eens een keer op te nemen voor de gang. Als ze het van uh, maar ze eer betonen aan Armand. Ja, want en, er is uh, niemand daar. Nou, we ja. zullen het anders kunnen. Nee, we gaan, niet, we gaan nu live. We, dus dat, uh, gaan we nu, dat ga ik volgende week draaien. Ja, joh. Heb ik, ja, je ja, wel. Ja. Maar uh, wat, ja, wat zei ik? Ja. Nou, dat, ik, ik las dat zij uh, de Kik willen helpen om de grootste Nederlandstalige band ever te maken. Ja, leuk hè, dat ze dat zeggen. Ja. Ja. Gaat het lukken? Nou, de, de, de, de, de grootste Nederlandse aandacht, ooit wil ik niet zeggen. Nee. Maar toch wel uh, we de grootste... hele, Schoenen met hele, hele hoge hakken gegeven. <laughs> dus, hele dikke zolen. Dus ja. we steken wel al ergens, ergens bovenuit, zeg maar. Ja. Nee, ja, het zijn gewaagde uitspraken. Ja, ja dus precies. Ja, maar ja. het is ook helemaal niet onze bedoeling, nee. weet je wel? maar als het even mee is, ja... Dan wel graag. Oh, en, en wat op jullie website? die Ik uh, heb zitten luisteren naar de, de grote DVD-show. En Jury uh, Supershow, ja. Yeah. ja. Nou, vond ik hartstikke leuk. Wat, is dat is dat... leuk, hè? Is dat eenmalig? Of, uh... Nee, nee, nee. We hebben een hele. Uh, of tenminste op de Pinkwin Radio. Dat was vroeger natuurlijk. Uh, Kink FM was dat vroeger. Ja. Uh, die zijn nou natuurlijk online, hebben ze zo'n soort radiozender. En dan maken wij dan wekelijks uh, op elke. Dus op dinsdagavond hebben we daar ons radioshowtje. En dan draaien we alleen maar sixties dingen. Een beetje de obscure dingen, maar die wel allemaal dansbaar zijn. En uh, gewoon goed in het gehoor liggen. Nou, hartstikke leuk. Ja, ja. en dat lullen we dan uh, gewoon aan elkaar. Met, uh, met, met een hoop onzin. en uh, Eigenlijk heel veel uh, soort bullshit uh, gewoon tussendoor. Maar met spelletjes en mensen ook. Uh, ja, dus je was meedoen. op het stand, uh, op het stand uh, van Scheveningen uh, bij de laatste show, geloof ik. ik ja, vond het erg dat, uh, leuk. Was, ja, op Scheveningen <laughs> was dat. Ja. Nou, ik bedoel, uh, volgens mij moet je nationaal gaan. Toch? Ja, het zou het kunnen. Oké. Okay. Ja. Goed, jongens, we hebben nog maar 3,5 minuten, dus zullen we nog een uh, nummertje spelen? Ja, laten Zal we, we nog maar doen? doen. Ja, Thomas, gek. Wat doen we eigenlijk? Verliefd op ik een plaatje, of of plaatje ja, ja, ja. Verliefd op een plaatje vind ik wel heel leuk, leuk hè? Ja, Hele ja. leuke ja. tekst Tekst van jou, uh, Dave? Nou, van met z'n allen. Van met z'n allen, oh ja. ja. Ja? Ja. Ik zag jij in zo'n boekje.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 Yeah. Ze hangt nu op mijn kamer, ze is altijd dichtbij.